blok 13 slaat. Een nieuwe serie korte hoorspelen van Dick Dreug, geregisseerd door Jan C. Hubbert. De 13e patrouille. Gelukkig ja, 1917 Wat, de. Eh keer kerel, alleen beste kerel. Wel, wel, wel, wel, wel, wel. Jij drinkt bij flessen tegelijk, zie ik. Daar staat nog een glas. Ja. Ge, ge... Gelukkig niet jaren, zo. Hm. Waar kom jij opeens vandaan, Jimmy? Oh, ik moet morgen nieuwe batterijen Witsers naar hun stelling brengen. Ergens achter popering. En hier een observatiepost inrichten. Ik zag de auto's met het embleem van jouw escadrille staan... Vind ik wou je een voorpoot geven met de beste wensen. Alles goed? Ha. Helemaal roze, hoor, Jimmy. Helemaal roze. He. Neem een glas van die grote drank. Het is echte Schotse whisky die, die nog nooit buiten de grenzen van, van, van, van Frankrijk geweest is. Eén van de wonderen van deze oorlog. Mag ze ik weer? Huh? Handweef een beetje, oude jongen? Vliegerskwaal. Eh, het beste, trouwens ook. Alle beste. Best. <tie> Weet je wat ze zeggen, Jimmy? Oude, oude, oude, oude, oude, die ik heb, hè? Dat een hele Britse leger dit jaar naar huis gaat. In één enkele boot. Wat <tie> Want dan is de rest kapot. <tie> Teddy, ouwe jongen. Uh, uh, Dat is wat met jou? Slecht nieuws van thuis. Nee, maar nee, ik. Nee, maar ik jongen. Ik voel even mezelf, mezelf, mezelf, weer. Ik zal nog een, uh, een hartversterking nemen. Dat zou je beter kunnen laten, Teddy? Maar daar somberen zo, hè? Kun ik helpen, hè? Nee. oude jongen, nee. Maar eh. Uh, even goed bedankt. Ben je met je hele escadrille hier... Uh, ...te kasteel gekomen? Een mooi stukje werk. Mitchell, dat ze troep nemen, nemen... ...dienst waar. Morgen vliegen, vliegen we weer terug. Oh, ja. Hoe is ze? Jimmy? Hoe is hij? Hmm? Weet jij... ...weet jij wat dat zijn? Lachende de doden. Teddy, ouwe kerels, zo kom je nergens. Dit is niet de manier om de rots uit te verdragen. <sje> Je zou ook kunnen zeggen, dit is niet de manier voor... Major Hunt Rackley, drager van Victoria Kruis... van van de orde voor uit, uitstekende dienst... overwinnaar zeven in zeven luchtgevechten om, om, om, om, om te praten. Klets, we krijgen allemaal wel eens de zenuwen. Ja, ja dat... Uh, dat zegt ma... ook altijd. <laughs> Dan moet je je bovenlip strak trekken, beweert de statige dame... Jij, jij herinnert je toch mevrouw Hunt Rexley nog wel? Ja, ja, ja. Hè, Jimmy? Oude forse jaren? Hoe ze eerst jouw hele familiegeschiedenis naging voor je met mij. voor je bij mij met, met vakantie mocht komen. Dat is een statig voorbeeld van en geland Jouw mate. alle respect en zo. Ja, ja. Laten we op haar, op haar drinken. Op, op haar en alle Britse dames. Die deze oorlog uitvechten tot zijn laatste zon. maar pak dat andere glas even, wil je, Jimmy? Drink ik altijd nog. Je hebt wat te pakken, mee, jongen, hè? Jij moet praten. Wat is er? Matig heeft me geschreven dat ze. dat ze, dat ze Bunny. vervoegd door zijn vliegerexamen heeft weten te krijgen. Benny, kom, kom, kom. Komt ook in mijn, in, in mijn escadrie. Helemaal oud-Romeins en zo, hè? Die maten van jou. De mijne staat in zo'n idiote kantine. Een volgende Station. Deze oorlog is wat je noemt in de mode. Bij onze ouders. Oh, wel, wel wel. Hoe oud is Benny helemaal? Sinds, sinds drie maanden. 18 jaar. Ze, ze, ze, ze heeft natuurlijk die, die, die, die oude generaal Voss met geen minuut met rust gelaten. Maar mijn lieve generaal, u, wilt, u, u kunt me toch die kleinigheid niet weigeren. Mijn Bernard popelt om deel te nemen aan het grote spel. Uh, uh, drie. Je kunt er voor ons doen, maar mee laten doen. Dan blijft hij een beetje buiten de twee gevechten. Geen kans, Dicky, geen kans. Je moest de geest in mijn neske drieën kennen. Ja, ze schijnen anders vrolijk genoeg. Dronken genoeg. Net als ik hun... hun, hun, hun commandant. Is het, is het nou allemaal zo erg daar bij jullie? Wij woemollen zijn altijd zo afgunstig op jullie, hè? Geen modder, geen trommelvuur en dat alles. Goeie kwartieren. Jimmy, oude jongen. Weet jij waar, waar, waarom ik je in het begin van... ...deze maand dit, dit, dit escadrie heb gekregen. Ah, ja. Wonderd niks. Je was op, op school nog een goede teamleder, Teddy. He? Kijk naar mijn handen. Gezien? Daardoor. zenuwschok. Angst. Gewone, grauwe, smerige angst. Eigenlijk... Eigenlijk hadden ze me voor de... Voor de krijgsgraad moeten brengen. Want na mijn laatste solo vlucht heb ik mijn commandant, Whitaker, midden in zijn smol gezegd dat ik het niet meer deed. Een beetje rauw, is het niet? Ja. Maar om, omdat ze een officiële oorlogsheld niet voor de krijgsraad kunnen slepen. Daarom hebben ze, hebben, ze, hebben, ze, hebben, hebben, hebben, hebben ze mij dit baantje gegeven. Dat doet me denken aan die infanterist, die, die Sigrid Seizoen. Victoria kruisen nog op. Weigert opeens dienst. Had geen bezwaar tegen de oorlog, zei hij. Alleen tegen deze oorlog. <laughs> Komiek kerel. Ik overwoog net zo gelucht. Toen ik die, uh, toen die, brief, die brief van de Mater kreeg. Oh. Ja. Kun je Bunny niet uh, op de een of andere manier wat sparen? Jimmy. Jimmy, ik heb dit. escadrie overgenomen van Max Sweeney. Een schot. Hij had altijd bekend gestaan als een droge rots van kracht. Hij moest weg. Omdat hij grillend over het vliegtuig rende als, als, als, als, als, als de ochtendpatrouille omhoog was gegaan. Hmm. Nou, met dit soort whisky verbaast me dat niks. Weet jij? Weet jij wat een ochtendpatrouille eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk betekent, Jimmy? Nou, bij het aanbreken van de dag over de linies van de Jerry vliegen. wist is die? Observeren en uh, rapporteren? Juist. Op, op, observeer. Boven mm -hmm. Yperen, dat dat een, een puinhoop is. Dan van noordelijk tot aan de west -Rosebeek. Oostelijk tot aan Mooresleden. Terug over, over, over, over Zillebeek en, en Vlamerting. Mm -hmm. Steeds dezelfde route, steeds dezelfde tijd. duivel. De, de... Ja, goed. Heel juist. De, de, de, de duivel. De jerryfers weten op ieder moment waar we zitten... hoe hoog en met welke richting... Dat is moordlustig ja. en waanzin, Teddy. Ha, ha, ha, het was nog mooi, hè? Tegenover ons ligt het richthol van Circus. Drie zogenaamde jachtstafel ...verrooien het fokker twee en drie dekks. Fokker, Jimmy? Een Aviatics. Daarom verliest iedere ochtend de patrouille... ...twee tot drie. Soms meer toestellen. En die bende moest jij overnemen. Zo is het. Maar zelf op de grond blijven, Jimmy! Zelf op de grond blijven, uitdrukkelijk bevel! Daarvan is Max gek geworden. Wat je onderzoeken door een uh, divisiearts. <laughs> dat kan, weet je dat. Ja. <laughs> Wat zou je denken, Jimmy? Ik heb nou. Ik heb nou precies tien och, och, ochtend wat hoe moeten laten vliegen. En ik heb de gezichten gezien van die jonge kerels. Als uit een kist komen. Ja, ik, ik weet maar al te goed wat, wat, wat, wat, wat, wat ze achter de rug hebben op, op, op zo'n moment. Ja, de jongens van de infanterie komen dikwijls langs onze stellingen. Want ze zijn afgelost en naar achteren worden gestuurd om weer wat bij te komen. Bedoel je zoiets? Nee, je, Jimmy. Ja. Yeah. Je zit in een kleine cockpit, Een paar meters met wijzers rillende je. De greep van je dubbel metrie. Je motor. knettert. rondom de ruimte. Die? Ik die zou wel honderd ogen willen hebben, want achter iedere wolk vandaan met de zon op de rug kan een klein een insect komen aanzoomen. Niet te veel aan denken. Soms komen er, aan, komen er aan, een, een paar wij. Als je geluk hebt, Jimmy, dan dan, dan, dan je je boven ze uit. Dan worden ze groter en groter en groter. Dan zijn het de kisten voor de, voor de jerrys. Voor de jerrys met zwarte kruisen op de vleugels. En dan, dan ga je da dansen, Jimmy. Wij. Die wilden niet zo van dansen, weet je nog. Zeker, hou wat je hier, yeah. je moest toch nog maar wat drinken. Maar, je danst, je maakt loopings, je maakt rolls... Immelmans. je ander hoog. Tot je met de gin en je ringvizier hebt, en dan... Zit er, Teddy. All right. Heeft geen zin, weet je, wat je nou doet. En dan is het mis. Dan schiet hij. Dan jij weer. En dan komt er, komt er een kleine, donkere roodpluim met zijn kist. En dan raakt hij in de vrije. En dan gaat hij met een rare, rare boog naar beneden, Jimmy. Zo. En dan... heb je de overwinning behaald. Maar s'nachts... moet je gillend wakker om... ...omdat je droomt van, van, van, van, van, een, van een brandende vlieger die met zijn... ...met de armen naar je zwaait en hem en, en, en, en hulp roept. Dat is rot, ouwe oh, jongen. Heel rot. Soms is... ...is het een van je vrienden die... ...zjoe... Ja. ...gaat. Met een lange vuurpluim achter zich aan. Scheert die weg. Ja, maar jullie hebben toch parachutes? ja. ja. <laughs> parachutes hebben we. Hele mooie. D drie. Voor iedere vlieger en waarnemer. Weet je, Jimmy? Weet je, Jimmy? De cockpits van onze Sopwith Camels zijn te nauw om in een parachute om te keren. te schieten. Met de spats is het net zo. Alleen, alleen, alleen. Alleen, alleen De Fransen met de Newport kunnen zich, kunnen zich die wilde voorloven. Fijn, Wurlop. Denk eens. Als, als, ik, als ik met ziekenvolgers zou gaan. Zou een ander mijn SK3 krijgen dan. Wel, die jonge kerels als mussen. Als, als, als, als mussen als weggespookt. Meer dan de helft heeft, heeft, heeft nog geen vijftig vliegburen. Alles hangt af van de manier waar, waarop ik de vlucht indeel. De ervarenste op de buitenzijde, de beste aan de spits. De jonkies ertussen. En in die bende komt, komt, komt, komt, komt, doe niet. Omdat Lady Evelyn hand rackley vindt... dat haar jongste zoon ook eens aan een het grote stalmodel nemen. Bende! Bende! Kom mee, Terry. Dit. dit heeft geen zin. We gaan naar buiten wat rondlopen. Oh ja. Oude, makkelijk. De jongens, ik zie aan hun ogen hoe ze maat. Bende. Bende. Diep ademhalen, Teddy. Kijk. Ruige vorst. Weet je nog die kerstvakantie bij jou thuis op een Teddy? Hoe de heggen en de bomen wit waren van de rijf. en hoe we midden in de nacht op zwerf gingen... vol ontdekken stelden we voor. Weet je nog? Ja. En Bunny, die ezel, die rolde net zo lang tot tot, tot, tot het meenaam. Er zit plek, in Bunny? Ja, nou, hij redt dat wel. Wat, uh, wat kun je van deze heuvel... af nou mooi ver weg zien, zeg. Zo met die lichtkogels. Ja. Huh. Ik vraag me af. Als, als, als, als we hier nog eens uitkomen... of we dan ook nog iets anders zullen zien... dan, dan, dan, dan, dan observatiepunten, de observatiepunten... kruispunten van wegen... gevaarlijke bewolking. Ja, nou, dat vraag ik me ook wel eens af. Ypres. Nou. Wat witte licht erover hangt. Wat een trieste verlatenheid. Mijn jongens zeggen dat... De grote wiener van, van, van de lakenhallen net een uh, liggend geraamd is. De dood zelf. Die midden in de modder naar zo loert. En op ze wacht. Dat is een gevaarlijk bijgeloof, Teddy. Dan moet je wat aan doen. Zonder bijgeloof worden ze, ze gek. Let eens op de mascottes die ze meenemen. Zolang ze geloven in de bescherming van, van, van, van zo'n speelgoedkonijntje... Of een, of, een, of, een, of een poppetje uit Parijs. Zolang kunnen ze voort... En toch moet je ze bijbrengen dat die puinhoop een puinhoop is. En niks anders. Ik zal ze iets anders hebben bij te brengen, Jimmy. Gisteren... hebben ze de tiende ochtendpatrouille onder mijn commando gehad. Door dat vervloekte Richthofer Circus... door die ellendige rode fokkers naar aviatieks... hebben ze hoger verliezen dan, dan ooit onder McSweeney. Straks de elfde. Morgen, de twaalfde. En dan? Zijn... zijn ze bang... Voor de dertiende patrouille. Zo bang dat ze in de mes heel stil bij elkaar zitten. Zo bang dat ze de ene brief naar de andere schrijven. En, en, en, en, weer, heb je als, als ik, als ik, als, als, als ik door de mes loop... of staan die gelid voor me, dan zie ik hun ogen. Ook als ik niet kijk. Jimmy, ze hebben hun honden en hun kat aan de mekanos gegeven... Weet je wat dat betekent? Jawel, jullie moeten worden afgelost. Allemaal. Dit kan niet. Dit kan absoluut niet. <laughs> Vertel dat. De mensen thuis. Vooral de vliegtuigbouwers. Man, we kunnen niet gemist worden. Geen week, geen, geen, geen, geen dag. Ja. ja, zoals bij ons twee jaar geleden. Nou, oude Kiel. Dan zul je het moeten doen met het devies van je mater. Als de zenuwen de baas dreigen te worden... ...bovenlik strak trekken. Ja. Dat is de enige boodschap die... die ik mijn jongens zal proberen te geven. Oh. Koud. Jimmy, arme jongen. Ik ben wel het juiste oudejaarsavond gezellig voor jou. Dat mag ik jammer. laten we maar afspreken dat we volgend jaar meer plezier zullen hebben, Teddy. Dan laten we maar doorlopen... 1 januari 1917. Dan is het dus op de derde. Wat bedoel je? Dat de 13e ochtend patrouille naar boven gaat. Om 4 uur. Als je dan wakker bent, Jimmy. De duim dan voor me, wil je? 3 januari 4 uur. All right. Zeg, teddy als je dan toch om het bijgeloof van de jongens moet denken. Wat vind je hiervan? 3 januari, 4 uur. Samen 7. Vertel ze dat 3 plus 4 geluk aanbrengt? Nee. Nee. Ik zal ze alleen vertellen dat de Duitsers hun machines dan wel vuurrood hebben kunnen schilderen. Maar, maar, maar dat een er toch later in kan krijgen. Hier, kijk. Twee wisten van procent, Dank u wel, gedant. Laten we de plaat voor staan. Druk! Vrek! Ja. Morgen, vroeg! 3 januari 1917. De vierde uur. Wordt erop gestegen voor de 13e. Ochtend, wat goeie. Onder mijn bedrag. Degene die daar iets op tegen hebben, wijs ik erop dat 13 ...net zo goed over is genoeg voor de Zergis kan zijn als voor ons. <laughs> Verder, wijs ik erop dat de rode kleur van de machine is ...die heren van richtkopen omhoog stuurt, een brutale uitdaging is. Hij vergeet... Dat rood de kleur is van onze alloude oude Goedvaterlandse Britse vossen. Op welke diertjes voor ons genoegen en plezier pleiten die jagen. <tie> ja. Ja. Ja. Omdat wij allemaal de laatste week een beetje uh, gespannen hebben geleefd... ...zal ik een bijzondere belasting voor de heren Jerry's bedenken... en het gezegd komt omlaag, snarren! Hij heeft verwacht van iedereen gebliever dat hij er net zo over denkt kan onbeleven en zijn neerdoet. Dat is alles. Dank u wel, Fijland. Binnen. Tweede luitenant, Hunbrakki Meltzer, kapitän. Onderweg naar Tamak B2. Je zijn de maars van Zo. Gaan we wat gemakkelijker staan, luitenant. Zo. Gaat u naar uw broer. Hoeveel solo-viguren hebt u? Negen, Captain. Waarvan twee met de Aviatiek van de Jerrys? Nee. Negen? <tie> zo. Die Aviatiek-luitenant, wat was daarmee? Was onbeschadigd op de Jerrys veroverd, hoor. Nou, onze sergeant-instructeur motorkennis heeft voor 1914 op de aviatiekfabriek gewerkt. Zo, maar stond jullie commandant zomaar toe dat je met dat ding ging rondvliegen? <tie> nee, zo. Om u de waarheid te zeggen, de kolonel was kwaad juist. <coughs> Zo. U komt bij een goed escadrie, luitenant. Uw broer is een van onze allerbeste vliegers. Maar ik zal geen haar minder doen dan de anderen, sir. Als Teddy me ergens achteraf denkt te houden, U zal ik... zult uitsluitend en heel precies doen wat Major Rackley u opdraagt, luitenant. Natuurlijk, sir. Ik uh, bedoelde geen brutaliteit, sir. In orde, luitenant. Maar ik weet wat Major Hunt Rackley van zijn mannen moet vergen. En ook wat hij beslist niet van ze vergt. Kom aan, luitenant. Kom aan. Zeker, sir. Maar we zijn toch hier om de Jerry's uit de lucht te schieten, sir? Bent u dan zo'n goed schutter, luitenant? Ik uh, vrees van niets, sir. Uw opleidingsrapport. <coughs> Vijf procent treffers bij uw laatste schijfschieten. Wie? Hoe bent u eigenlijk door uw examen gekomen, luitenant? Dat, eh... Uh, min of meer door een beetje invloed van mijn moeder, sir. Heeft Lady Hunt... Wel, er zal toch met uw slechte schietresultaten rekening worden gehouden, luitenant. Ik dacht het mijn plicht, majoor Hunt Rackley hiervan op de hoogte te stellen. Zo kunt u geen frontzolos vliegen. Maar, sir... U zult er gauw genoeg achterkomen, waarom niet? Weet u wie er tegenover het escadrier van uw broer zit? Het Richthofen Circus. Bulken en Geuring en Hammager. Koele doders met ervaring. En duizend listen. Dacht u daar tegenop te kunnen? Dat uh, weet ik niet, sir. Maar bij mijn vertrek werd mij gezegd dat Engeland van iedere soldaat het uiterste verwacht. Ik zal mijn best doen, sir. Daar twijfel ik niet aan, luitenant. Kijk. Ik heb dan ook een speciale opdracht voor u. Tot jongens, sir. Komt u eens hier. Ziet u die rode kist? Naast de vierde hangar. Zeker, sir. Dat is een aviatiek, sir. Juist, yes, en helemaal intact. Vorige week hierheen gevlogen door een gerrymonteur die zo tegen Weihnachten genoeg van de boel had. Mooi, sir. Ja. Yes. Die kist moet naar voren. Heeft iets te maken met het over de linies brengen van een spion of iets dergelijks, denk ik. En, juist, sir. U hebt al in zo'n ding gevlogen en ik heb momenteel niemand hier. Ik zou een deskundige uit die tapelen krijgen, maar die moet nog komen. Als u morgen vroeg, voor het helemaal dag is, dat ding naar uw broer vliegt, kan hij het voor het daglicht onder het dak brengen. Tot nader orde. Zeker, sir. Graag, sir. Maar uh, als mijn broer denkt dat ik een jetty ben, sir... Ik is... zal hem persoonlijk waarschuwen dat u onderweg bent en hoe. De luchtafweer wordt opgericht. Dat is poffen. De aviatiek vliegt heel wat soepeler dan onze Eh uh, Dat is te zeggen, de ontwerptekeningen zullen wel Brits geweest zijn, denk ik ook niet, sir. <tie> Misschien, Luitenant. Maar we leren in deze oorlog... ...dat ook vreemdelingen wel eens wat goeds fabriceren. Dus... ...morgen vroeg... ...3 januari 1917... ...brengt u die kist naar... ...Tarmak B-2. U stijgt om... ...vier uur op... ...dan bent u er als de ochtendpatrouille terugkomt. Doet u de majoor maar goed, hè... Hier zijn u maar, sirs. Alsjeblieft en veel geluk, luitenant. Dank u, sir. Sir. Ja? Die Spanda-mitrailleur van de Aviatiek. Ken ik het nog niet. Hoeft ook niet, want die zijn eruit gehaald. Onze mensen willen weten hoe de afvuurinrichting op de propelleras gekoppeld is. Uh, hebt u daar nog iets nieuws over gehoord in Engeland? Zeker, sir. De Vickers trailing mitrailleur van 500 schoten per minuut waterkoeling. Schot naar elke derde tegen de Drie omwentelingen. Zij schieten tussen iedere wenteling door. Enfin, dat zal wel anders worden. Zeker, sir. Nog iets van u, orders? Nee, dank u. Gaat u maar naar de mes en eet er eens goed van. Er zijn kip sandwiches, zegt mijn opa, sir. Kip, sir? In tijden niet gegeten. Tot uw orders, sir. Heer veldcommandant, geef me Tarmak B-2. Heer Tarmak B-2. Heer hoofdkwartier veldcommandant Tarmak. Geef u mij de majoor. De majoor is met de ochtendpatrouille uh, opgestegen, sir. Wat zegt u daar? Maar, maar dat is verboden. Wie heb ik aan de lijn? Major Amorel, sir. Maar wist dat het verboden is om op te zeggen. Maar in dit geval had hij geen andere keus. Wat is er dan bij jullie aan de hand, man? Morgen precies de dertiende patrouille, sir. Mensen waren wat zenuwachtig. De u vlieg Spits om ze te laten zien... dat we de cherries best aan kunnen zijn. Best van moraal, weet je. Oh, is het dat? Er is een rode aviatiek naar u op weg. Laat hem rustig landen. De vlieger heeft instructies bij zich. Dat is dat ze... Ik ben er bijna. Ik heb geen hartje uitgeweken. Hé, we je natuurlijk. Op de ochtend bedoel je. Even mijn vleugel vinden. Daar komt er eentje. Hé, dat is het nou? Danny. Danny, hou op. de klok 13 slaaf, met Jan Borkes als Major Han Rackley, Jan Verkoren als kapitein Craddock, Donathe Makas als kapitein Mitchell, Harry Bronk als Bunny, en Tony Folletta als de adjudant. De regie had Jan C. Hubert.